4 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Op de Rijksweg A15 bij Hoogvliet is bij wegwerkzaamheden afgelopen avond een man overreden door een graafmachine. De 58-jarige wegwerker wilde koffie pakken en liep achter de machine langs. De machinebestuurder zag hem niet. Het slachtoffer kwam met zijn onderlichaam onder de machine terecht. En volgens de politie zijn zijn beide benen volledig verbrijzeld. De man is zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Australië gaat vier agenten vervolgen. die betrokken waren bij de dood van een 21-jarige Braziliaan in Sydney. in maart 2012. Uit onderzoek blijkt dat de agenten overmatig geweld gebruikten bij zijn arrestatie. Bijvoorbeeld door negen keren stroomschok toe te dienen. Het slachtoffer stal onder invloed van drugs en in verwarde toestand koekjes uit hun winkel. Maar door een misverstand kregen de agenten te horen dat het om een gewapende overval ging. Kort nadat de politie de man had overmeesterd, overleed hij. Stroomstootwapens worden in Australië veel gebruikt, maar zijn omstreden. Onderzoekers van de VN gaan ervan uit dat op zeker vijf plaatsen in Syrië gifgas is ingezet. Dat staat in een rapport van het VN-team dat in Syrië de inzet van de gifgas onderzocht. Het team heeft niet onderzocht wie er achter de aanvallen zat. De VN bespreekt het rapport later vandaag in de algemene vergadering. Maandag buigt de VN-veiligheidsraad zich erover. Een Amerikaan die meer dan vijf jaar wordt vermist in Iran... werkte voor de CIA. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse persbureau AP. De CIA-leiding heeft altijd ontkend banden te hebben met Robert Levinson. Levinson verdween in maart 2007. AP las e-mails waarin de man schrijft... dat hij informatie over het regime probeerde te vergaren. Het weer, vannacht opklaringen met laaghangende bewolking en nevel... plaatselijk kan mist voorkomen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt...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 Uh, rond 20 over vier ja, vinden wij het pas kwart over 4. En dan draaien we het plaatje dat een vrachtwagenchauffeur graag wil horen. Maar dan wel een vrachtwagenchauffeur met een goede muzieksmaak. Dus voel je je aange uh, aangesproken 0800 1121. Gedurende de uitzending kun je ook mailen. Nachtzuster apenstaartje omroepmax.nl. Of twitteren via het nachtzuster. Of chatten op omroepmax.nl slash nachtzuster. Of je melden op facebook. facebook.com slash nachtzuster. De vragen die nog niet beantwoord zijn in deze uitzending. Paul die wil weten waarom we in een klein land zoveel dialecten hebben. Marco zoekt naar het verschil tussen beefburgers en hamburgers. Gert-Jan wil graag besparen op energie en gas met zijn gezin van vier personen. En uh, zoekt advies. Dus uh, ben je tevreden over je leverancier? Laat het even weten. Rins-Jan wil weten waarom het fruit de laatste vier, vijf jaar minder zoet is dan dat hij zich herinnert. Patrick die vraagt zich af hoe het kan dat Zaanse hoeven volle melk tien dagen buiten de koelkast niet zuur wordt. En Jappie, die wil terug met de vlag naar Oranje Blanje Bleu en wil weten hoe jij daar tegenover staat. Dat zijn de vragen die nog niet beantwoord zijn. Nieuwe vragen kun je natuurlijk ook gewoon doorgeven. En uh, nou, als ik uh, nog 7, 6, 5, 4 seconden wacht, dan is het precies 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment bij Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max dat we een discoplaatje draaien. En dat doen we nu dus ook. Gonna get along without you now. Tone. CLLL's, gonna get along without you now. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt blijven bellen met al je vragen en je antwoorden. Kobi? Ja? Hallo? Hallo? Nou, zeg het eens. Nou, ik vind het zo raar als ik een nieuwe koekenpan koop. Ja. Het is misschien wel een rare vraag dat hij altijd zo vies wordt aan de onderkant. En dan kan ik een goedkoper kopen, in dure kopen... Ja. Ik heb nou een elektrische plaats, maar hoe je het ook bekijkt... en hoe je hem ook schoonhoudt... ik vind altijd die koekenpannen aan de onderkant zo verschrikkelijk lelijk worden. Ja. En dan zou ik wel eens willen weten hoe dat nou komt. Nou, dat uh, kan ik me voorstellen. Dat is ook, maar maar het is even kijken, want deel jij dit probleem met anderen? Want bij mij uh, wordt de koekenpan eigenlijk helemaal niet lelijk aan de buitenkant. Bij mij altijd... En dan doe ik hem uh, het in toen ik een gasstel had, het was het gas niet te hoog. Mm -hmm. uh, nou heb ik een elektrische plaat, maar die koekenpan worden er bij mij altijd aan de onderkant lelijk. Ja, op en als een als dan elektrische? Erover, dan zeg ik niet met de theedoek aan, de, aan die koekenpan hoor. Oh. Mogen ik zelfs het niet met de theedoek? een lelijke koekenpan aan de buitenkant. Oh. En dan, dan ik nog uh, over die vlag. Ja. Dat zou maar, Ik denk heel veel mensen die kunnen schelen of die nou rood of oranje is. Denk ik. Nou, dat denk ik. Kijk, ja, ik, ik weet het niet. Ik, de, ik heb het maar half onthouden weer, zoals gebruikelijk. Maar volgens mij is er iets met het oranje waar mensen gewoon echt niet blij mee worden, hoor. Nee, het zou mijn, ik denk dan de mensen dat ook niet kunnen schelen of hier nou rood of oranje is. Oh, nou ja, als jij dat denkt. En Jij persoonlijk denkt echt van uh, het zal me worst wezen. Juist. En over die sinaasappelen, ik haal ze altijd bij de Lidl al jaren. Ja, ja. Sinaasappels, maar die zijn van Lidl heel erg goed. Oh, nou dat, is, dat zijn goede adviezen, hè? Dat uh, Rinsjan dat kan proberen. Altijd van al jaren van de Lidl. En dan zijn ze wel een hartstikke goedkoop. Koop ik twee netten, maar geweldig. Maar koop je daar ook je koekenpannen? Nee, oh. nee die koop ik niet. Maar ik koop wel geregeld een nieuwe. Ja, nou ja, een raar praatje. Nou, nou heb ik van die koekenpannen gekocht met dat witte van binnen. En dan zie je het op, oh ja. de, uh, op de televisie hup Even afspoelen, klaar is Kees. Maar bij mij is die aan de onderkant altijd vies. Altijd lelijk. Ja, dat is toch... Uh, en, en die witte, die worden van de binnenkant wel schoon. Ja, als je er zuinig op bent wel. En ik ben er echt zuinig op. Maar uh, aan de onderkant worden ze lelijk. Okido. Dus ik zou wel eens willen weten of ik nou de enigste ben. Ja, nee, dat zijn, dat zijn inderdaad de vragen. 0800 1121 uh, Met jouw ervaringen met vieze of wel goed schoon te krijgen koekenpannen. Waar kan het dan liggen? En vooral, hoe is het op te lossen? Ja. Dat is goed zo, hè, ja, Coby? Colledeed. Nou, in ieder geval bedankt. Ja, jij ook. Oké, okay, goedenacht. Doeg. Doei. Vietelt, kom maar. Ja. Hallo. Ja, hallo. Zeg het eens. Ja, ik wilde wat over het fruit zeggen. Ja. Uh, ten eerste... Uh, citrusvruchten... en dan met name sinaasappelen... dat, dat uh, wordt vaak gedacht... dat die uh, een verflaagje krijgen. Maar dat is een uh, de laag... die er aangebracht wordt. Ja? Want uh, ja... ze gaan makkelijk schimmelen door het reizen en zo. En, uh, en als ze uh, wat rijper worden. Maar... Uh, uh, uh, sinaasappels die smaken ook beter... als je ze langer laat liggen... dan gaan ze zoeter smaken. Oh, dus er, er, hij eet ze het... gewoon te snel op? Wat? Ja. Dat ja. gebeurt vaak met... Uh, kiwis bijvoorbeeld. Die, uh, die zijn hard als je ze koopt. En, uh, en als je ze dan een week... Of, of nog langer laat liggen... dan worden ze zachter en zoeter. Dat kun je heel duidelijk uh, merken... als je dat een keer probeert. Ja. Ja. Ja. En dan... Uh, ja, dan is het zo dat. Uh, dat uh, het het is zo dat uh, biologisch fruit. dat dat uh, meestal ook beter smaakt. Dus uh, onbespoten fruit. Ja, dus dan moet je het gewoon bij een andere winkel gaan halen, wou jij zeggen. Ja, ja. Ja, ja ik kan bijvoorbeeld. Uh, ik ben er heel gevoelig in, want ik kan bijvoorbeeld bij tien appels. Uh, als je me tien appels zou voorleggen. en, uh, en er zitten. Uh, drie bespoten appels tussen, dan haal ik ze eruit. Omdat mijn smaak zo uh, uh, fijn is. En uh, vanmiddag ging ik met mijn neef bijvoorbeeld uh, ja. een haring eten... bij de supermarkt. En, uh, en we hebben een supermarkt met zo'n rechterhandje. En, uh, en toen, uh, toen vond ik hem bitter. Ik zei, proef jij dat niet? En toen ging ik er vast wat van zeggen. Ja. En toen zei ze, nou, ik zal een andere geven. Proef nou maar eens. Ja, ik proef het nog steeds. Maar mijn neef, die, die kreeg er ook weer een. En die zei, ja, ik proef niks. Ik, uh, hij is gewoon lekker. Dus maar het ik... verschilt gewoon per persoon? Uh, nou, nee. Ik, ik, heb, ik heb nog nooit een haar gehad die bitter smaakte. Maar oh. vandaag had ik er een. Nou, maar, ja, Voel je je dus... helemaal goed op zich? Jawel, jawel. Oh, oké. Okay. Nee, even aan het checken. Ja, ik, ik, ben, ik ben heel gevoelig wat, wat dingen, bepaalde dingen betreft. Als... als oh. uh, als, als er bijvoorbeeld iemand voor me loopt met die, die, die uh, niet uh, rookt... dan word ik ziek de andere dag. Oh. Als er iemand voor je loopt die op dat moment ja. ook daadwerkelijk wiet rookt. Ja, dan ruik ik dat en dan probeer ik dat... Dan, dan is het, op het, eikje, het al te dan laat. Meestal, meestal te laat, ja. Een soort van hyperovergevoelig. Ja, zoiets. Wauw. Ja, dat is niet <laughs> goed. Nee. Nou, um, uh, maar in ieder geval bedankt voor de, voor de sinaasappel bijdrage. Ja. Eh... Uh, ja, als, als er nog iets is, dan, dan, dan, dan luister ik wel. Ja, dan, als er euh... nog iets is, als, mocht er eens een keer <laughs> dat, iets zijn? Ja, mijn vader was namelijk, of mijn schoonvader, die was uh, technisch directeur bij de HERO. Dus vandaar dat ik veel oh. van voeding weet. En ik heb vroeger een vegetarisch restaurant gehad en een uh, biologische winkel. Dus uh, Kijk. vandaar dat ik er veel van weet. Ja, dan uh, blijven de sinaasappel wel hangen. <laughs> ja. ja, nou bedankt. En, uh, Oh ja, uh, uh, dan wil ik nog zeggen dat bloedzinasappels ja. die smaken ook anders dan gewone sinaasappels. Er ja. zijn verschillende Maar goed, dat was het een beetje. Dankjewel. Ja. goedendag. Dag. Dag, 0800 1121 zeg ik gewoon nog maar weer eens een keertje. Even kijken welke vragen er nog niet beantwoord zijn. Paul die wil weten waarom we zoveel dialecten hebben in ons kleine Nederland. Marco zoekt het verschil, dat moet toch iemand weten... tussen beefburgers en hamburgers. Gert-Jan is op zoek naar advies... want hij wil zoveel mogelijk energie en gas besparen... en eigenlijk natuurlijk gewoon op het bedrag dat hij eraan uitgeeft. Dus hij vraagt zich af bij welke leverancier... Hij zich het beste kan melden. Uh, ja, de fruit hebben we nu wel gehad. Patrick, die zet zijn Zaanse hoeve volle melk maar liefst 10 dagen op het aanrecht en nog bederft het niet. Dus hij wil graag weten hoe dat kan. En uh, Jappie, die wil de Nederlandse vlag terugkleuren naar oranje, blanje, bleu en vraagt zich af hoe jij daar tegenover staat. En Kobi die heeft altijd aankoekende koekenpannen, vooral aan de buitenkant en vraagt zich af of meer mensen die ervaring delen. 081 1, 2, 1. Zo dadelijk gebeurt het hier om 20 over 4. Dus ik zoek nog een vrachtwagenchauffeur met goede muzieksmaak. Maar eerst Susanne. Goeienacht. Goeienacht. Hallo Susanne. Zeg het eens. Ja, ik, ik wou het eventjes um, over die zaansmelk. Um, nou het hoeft geen zaansmelk te zijn. Want anderen die doen het ook wel. Als je dus de melk van de Aldi hebt. Oh. Nou die heeft precies hetzelfde. Oh. Uh, die, die kun je dus ook lang goed houden. Ja. Als je hem kookt, bijvoorbeeld, krijg je dus wel een soort laag. En komt hij nog weer een keertje op, krijg je er weer een laag bovenop. En dan bedoel ik dus een soort vel. Maar waar het mee te maken heeft, het gaat door een sluis van gammastraling Ja, een sluis van gammastraling echt waar, de melk? Ja, die gaat door de gammastraling heen. Ja. En daardoor worden dus zeg maar de kiemen en dergelijke... die worden dus helemaal dood, doodgemaakt. Oh. En nou met betrekking tot de vlag. De vlag die had vroeger een wimpel. Een oranje wimpel. En ik zou zeggen van nou laten we die oranje wimpel er maar weer bij hangen. Oh. Want dat vind het ook goed. Ja, maar ik geloof dat, uh, ik geloof dat in, in dit geval het voorstel van Jappie is om het gewoon weer helemaal anders te doen. Ja? Gewoon een. Uh, denk, nou, dit, dit, vroeger ging dus, zeg maar, bij nee, alle vlaggen dus een wimpel, een oranje ja. wimpel. Maar Jappie zegt: kom, we doen gewoon weer oranje-wit-blauw. Leuk. Fris lekker op. Ja. Zou kunnen. Zou kunnen. Maar ik denk, dat, wil ik, dat wil ik je even melden. Nou, dank je wel ja, daarvoor. Er, uh, ja? Bedankt. En ook nog, ik vind het fantastisch dat je gebeld werd met de KPN. Oh. Want ik kon je ook heel lang niet bereiken. Oh. En nu is dus het wel weer een heel goed. Dus uh, het heeft al zoden aan de dijk gezet. Kijk, nou ja, dan uh, nog een paar keer. En dan heeft Jerry ja. het voor elkaar en kan iedereen ja, met KPN gewoon met, bellen. Ze hebben natuurlijk geen belang erbij. Dus dat, uh, de, en, en dan wil ik nog eventjes reageren op eentje. En dat is dus zeg maar, er wordt reclame gemaakt op de televisie, Essent. En dan krijg je Janus, ben je goedkoper uit. En dan denk ik, is dat misleidende reclame? Of is het, uh, of is het goede reclame? wat ik... zit daar precies achter? Welke visie? Oké, okay, dan moet je toch even uitleggen, want ik begrijp het niet zo goed. Essent? Ja. Die, heeft, die zegt dus, als je dus bij hun dus, zeg maar uh, overschakelt naar Essent. Ja. Dan weet je zeker dus dat je de komende jaren minder, uh, minder geld kwijt bent dan, uh, aan je, uh, uh, hoe heet het? En je energierekening. Ja. En dan wil je weten, is dat waar? Ja. Nou, ik ben, ik, nou ja, uh, dat is natuurlijk niet waar als je net een uh, wietplantage begint, Susanne. Nee, nee, dan niet. Ja. Maar die heb ik niet. En ik hou ook niet van wiet, en dat soort dingen. Maar met gelijkblijvende omstandigheden kunnen ze dan waarmaken dat je, dat je rekeningen dalen. Dat is eigenlijk jouw vraag. Ja, nou, dus ik denk vanaf de komende jaren staat er zelfs bij. Ja. Meerdere jaren. Die, die zie ik regelmatig uh, op tv langskomen. En dan denk ik bij mezelf van nou, kijk, eerst wordt eerst het een heleboel dus zeg maar dat we extra moeten betalen. En nou weer, weer, willen ze uh, een markt weer terugbrengen. Ik weet het niet. Weet het is niet duidelijk, Susanne. Hadden. Ja, ik moet door. Ik zie opeens dat het één minuut okay. over twintig over vier is. Ja. En dan gebeurt het hier. Ja, prima. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Het gebeurt hier om twintig over vier. En wat, wat er dan gebeurt... Oh, ik word er helemaal een beetje nerveus van. Wat er dan gebeurt is dat ik dan een vrachtwagenchauffeur... met een goede muzieksmaak aan de telefoon krijg. Rob Haring, nacht. Ja, goedenavond met Rob Haring. Goedenavond. Nou, dan ben ik benieuwd. Ja, ik wil graag een te vragen van Eric Clapton, Wonderful Tonight. Nou, het, het is dat je klinkt alsof je bij de lokale radiopiraat, radio de zwarte Bison of de blauwe tegel zit, met die galm. Maar, ik, zit in een auto, ik zit in een auto en de radio ja. erbij, dat kan, dat kan kloppen. Ja, maar het hele verhaal inderdaad, waar, waar dit allemaal, dit moment van 20 over 4 om begonnen is... ...namelijk of er ook vrachtwagenchauffeurs waren die niet alleen maar met uh, vlam in de pijp keihard aan wilden zetten... ...maar ook daadwerkelijk goede muziek. Nou, dan, dan maak je nu wel even goed waar hoor, Rob. Ja, ik vind het gewoon een hele goede muziek. Ik heb mezelf al blij gezien. Het is gewoon heel erg mooi... Geweldige teksten. Ja, die, ja, die tekst is prachtig. Geloof. Maar als een man tegen jou zegt, als vrouw zijnde... wat Eric Clapton in dit liedje tegen zijn vrouw zegt... dan smelt je en dan lig je uiteindelijk als een plasje op de grond. Ja, ik wil dus gewoon vrouw opdragen aan Nel. En eh, ze zal het waarschijnlijk niet horen, denk ik. Maar goed. Nee. Maar, maar, maar jij vindt wel... Hoe lang zijn jullie getrouwd? Uh, bijna 39 jaar. Ach, Rob. Is hij Nel? Ja, ja. En nog steeds, als jullie naar een feestje gaan en ze tut zich mooi op... dan denk je, god, wat een mooie vrouw is dat. Nou, ik denk niet alleen, zeggen zeg het ook. Oh, Rob. Geweldig, goed, gewoon. Goed, je loopt de markten <laughs> verpest. Ik ga die plaat draaien, goed? Oké, okay, wel. Uh, goede reis en een groetje zijn Nelle, hè? Doei, ik. Oké, bedankt. Doeg. Doei. Het zal je maar gebeuren, zeg, lang getrouwd... en dat hij dan nog naar je kijkt en zegt... You look wonderful tonight. Oh, het is wel een beetje late in de evening, inmiddels 23:30 uur. It's late in the evening. Is wondering what clothes to wear. She makeup. The brushes on her Dat was dus speciaal voor die lieve trucker die ik net aan de telefoon ook oh, mag geen trucker meer zeggen. Ik moet voortaan vrachtwagenchauffeur zeggen. Dat zal ik dan ook uh, braaf doen. Maar voor zijn vrouw Nel, you look wonderful tonight was dat. 0800 1121. dat is het nummer dat je kunt bellen. Als je bijvoorbeeld antwoord hebt voor Paul... waarom zijn er in een klein land als Nederland zoveel dialecten? Of Marco, wat is het verschil tussen beefburgers en hamburgers? Dat moet iemand toch weten. Gertjan jan wil energie en gas en uh, daar toch op besparen. Dus waar moet hij dan zijn energie en gas vandaan halen... met een gezin van vier personen? Adviezen. 0800-1121. En als we dan toch in die hoek zitten... Susanne vraagt zich af of Essent het uh, wel waar kan maken... Wat, uh, wat het bedrijf roept in de reclames. Namelijk dat ze de komende jaren uh, de goedkoper energie aan kunnen bieden... dan je huidige leverancier. 0800-1121. Kobi zit met het probleem van de koekenpan. Want die koekt aan aan de buitenkant. En ze vraagt zich af of er meer mensen last van hebben. Patrick, die, uh, oh, dat verhaal van de melk is al beantwoord, dus die kan ik ook afvinken. En Jappie, die wil graag jouw mening over zijn idee om de vlag niet langer rood-wit-blauw te houden, maar hem weer terug te kleuren naar oranje-wit-blauw. 0800-1121. Jan, goedenacht. Goedenacht. Hallo, ah, ik, dat, ik, ik hoor het al, dat, uh, er kwam een Dag, mailtje graag. uit België. Ja, Vla Vlaanderen. Ja, ja, ja, ja. ja. Je, moet, je moet zien wat je zegt. Oh ja, sorry. Maar, uh, ja. Nee. ja. Graag gedaan. Ja. Ik ben een van je grootste fans. Ah, echt een van de allergrootste? Ik heb speciaal een internetradio gekocht om donderdagavond naar jou te luisteren, want in Vlaanderen kennen we dat niet. Ach, Jan toch? Nee, dat kennen we niet. Nee, nee maar dat is logisch, hè? Zou wat zijn? Moet ik, moet ik, als ik internationaal moest gaan... Ah ja. Straks moet ik nog in het Engels gaan, dat kan niet hoor. Nee? Nee. En, en Vlaams helemaal niet, want daar ging mijn vraag eigenlijk over. Oh, vertel. Hallo? Hallo, ja, ik ben benieuwd naar die vraag. Ja. <laughs> als, als wij schoon zeggen... Ja. Als ik zeg, Astrid Jong is een schoon meisje... Hmm dan bedoelen jullie proper, geloof ik. Ja. Ja. ja. En als jullie proper zeggen, dan zijn jullie pas gewassen, geloof ik. hè? Nee, als we schoon zeggen. Proper zeggen wij niet. Ja, misschien in, in, ja, ja. in de nette kringen. Maar bij mij thuis... Uh... Maar de vraag was dus, Astrid... Ja. Waar zijn die verschillen ooit ontstaan, Ja, ja. Het komt allemaal uit dezelfde taal. Ja. En, en, en toch die nuance verschillen. Waarschijnlijk in het Duits bestaat dat ook al. Ik bedoel, in Oostenrijk en Duitsland of zo. Maar waarom? Ja. Wie heeft dat ooit bedacht? Ja, ja, ja, ja. ja, is het, ja dat is inderdaad... Um dat is inderdaad natuurlijk een kwestie die een beetje raakt aan de, de vraag van Paul... waarom we binnen Nederland al zoveel dialecten hebben... en die natuurlijk eigenlijk allemaal terugverwijst op de Babylonische spraakverwarringen. Ah ja, ja, ja, ja, ja ik, ik heb die vraag gemist. Maar in, in Vlaanderen hebben we ook die, natuurlijk die, die verschillende dialecten. En, en dan merk ik bijvoorbeeld tussen Nederlands Limburg en Belgisch Limburgs, ja. is dat praktisch totaal identiek gebleven. Maar als je naar West-Vlaanderen gaat, ja, ja, ja. Is het, is er een verschil? Ja. Ja, en dan denk je, ja, hoe groter de afstand, hoe groter natuurlijk de verschillen in, in taal. Want taal is natuurlijk een levend iets wat zich ontwikkelt. Alleen in deze tijden zouden we natuurlijk over hele grote afstanden... zo langs allemaal al wel dezelfde taal kunnen spreken. Natuurlijk. Zou kunnen. <lacht> ja. Maar uh, kennen jullie ook het woord uh, schoonzuster? Schoonzuster? Ja. Natuurlijk. Oh, oké. Okay. Nee, En is dat dan een knappe zus... of is dat de vrouw die getrouwd is met je broer? Ja, het weet, Dat is een moeilijke vraag. Oh. Ik heb geen broer. Nee, dus je hebt geen en, schoonzusters. En ik zelf ben niet getrouwd. Nee. Dus heb ik geen schoonzuster. Nee. Maar ik kan je geruststellen... ik heb vier schone zusters. Oh, kijk, daar ga je weer. En zijn, en die, zo... zijn jouw zusters dan net gewassen... of zijn ze knap? Ja... Of dat ze pas in bad geweest zijn, heb ik net niet gevraagd. Oh. Het is nog wel laat op, op de avond. Ja. Maar, ja. Om, omdat uh, vier zusters zijn van mij, ja. zijn, ze, zijn het echt knappe zusters. Ja, want het zit in de genen natuurlijk. Ja, en toch zegt mijn moeder altijd, ja. ik, ik heb vijf kinderen, het zijn ja. allemaal vijf verschillende. Ja, dat zou gek zijn als het vijf dezelfde waren. En ja. oudste woont in, in, in Schotland of zo. Maar en... oh, we gaan ze niet alle vier bespreken. Nee, nee, nee. Oh, Oké. Okay. Nee. Maar Jan, ik ga ophangen. Ik ga kijken of ik een, een antwoord op je vraag kan vinden. Van waar, wie heeft ooit. Ik, ik had een andere in de vraag nog. Oh? Ja. Met de Alderbruk en de Slip. Met, met de Schone Alderbruk en. Is hij dan bij jullie pas gewassen? Oh, sorry hè. Ja, nu is het wel genoeg Jan. Oké. Okay. Dag. <lacht> en Jan hangt op. Die denkt ik, ik ben net even. Ja, de grens naar België overgegaan. 0800-1121 met vragen en antwoorden. Maries. Hallo Maries. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi, Als jij goedemorgen die... zegt, dan is het nu ja. dus feitelijk echt ook gevoelsmatig vrijdag de dertiende, hè? Ja, maar dat is het ook. Is het is al vier en half uur. Ja, zo is ook eigenlijk zo. Ja. Goed. Nou, voorzichtig. Ja. Waar belde je over? Ik belde voor die, voor die hamburgers. Ah. Volgens mij is, is een hamburger van een varken en een is van rundvlees gemaakt. Ja, het is geen quiz, hè? Ik wil gewoon door. graag een antwoord. Ja, dat is het verschil dan. Oh, oké. Okay. Het is rund en ham is, is varken. Ja, daar zit wel wat in. Ja. Namelijk een varken of een rund. juist Nou, genoteerd Maurice, dankjewel. Ja, oké. Okay. Doei. Hoi. Hoi. Uh, Maria? Nou, hij was me net even voor, dus. Wou je echt hetzelfde <laughs> zeggen, Maria? Ik wou het zelf zeggen, want een hamburger is ook veel vetter. Oh. En heeft dat ermee dat te maken dat uh, varkens dat vetter het het zijn dan runderen? Ja, Varken zijn vetter dan runderen. En een biefstukje weet hoe een biefstukje eruit ziet. Ongeveer. Rood vlees. Ja. Heel, weinig, heel weinig, of geen vet. Dus uh, een biefburger is inderdaad van een biefstuk van een rund en een hamburger is van de ham van een varken. Oh ja. En welke is lekkerder? Is het zo vet. Ja, dat is een kwestie van smaak. Oh. En welke vind jij lekkerder? Nou, ik eet ze helemaal niet. Oh. <lacht> ja, dan, ik ben uh... geen vegetariër. Maar ik uh, nee, ik, uh, ik heb dan zoiets van, als het om gehakt is, dan weet je niet wat er echt in zit. En, dat is mooi. En dan bellen om te vertellen wat erin zit. <lacht> dat is ook wat. <lacht> als het gehakt is, dan, ja, dan kan er van alles nog tussen zitten. Ja. Tussen gezet worden, maar uh, ja. Nou, dan, kan beter, dan kan je beter een stukje biefstuk halen bij de slager... en dat even door, door de molen laten halen. Dan weet je zeker dat je een biefburger hebt. Oh ja. Ja, maar als je een biefstuk hebt... dan zou ik het gewoon zo in de pan gooien. Ja, dat zou ik misschien ook nog wel doen, ja. ja. Nou ja, smaken verschillen natuurlijk altijd. Oké, okay, dankjewel, Maria. Ja. Oké, okay. <laughs> Doei. doei, doei. 0800-1121. Peter. Ja, dag Astrid. Hi. Hoi. Um, ik wil even reageren op die uh, oproep van, nou, ik weet niet meer hoe die heet... Jappie of zoiets. Ja, uh, over, uh, over de vlag. De vlag, ja. Ja, ja dat is volgens mij nogal een beladen onderwerp. Want als ik het goed heb, dan um, werden die kleuren oranje, wit en blauw gebruikt door de NSB. En ik denk dat het daarom niet zo goed ja, is. Ja, dat het, net, was ergens, maar hoe werden die dan gevoerd door de volledige NSB? Of alleen uh, op een bepaald... Gebied, want er staat me dus iets bij, maar ik weet niet hoe het zit. Nee, ik weet het ook niet precies. Ik weet alleen dat het een erg gevoelig onderwerp is. Een pootje ja. van leden is in uh, de Tweede Kamer. Hebben wat leden van de uh, PVV-fractie uh, die, uh, die vlag uit het raam hangen. En er was nog wel veel commotie over. Ja, zie er was ergens er er vaag een, een vlaggetje gaan wapperen bij mij, maar het was, het was niet meer helemaal. Ik wist niet meer waar de klepeling van de vlag. Ja, ja. ja. Nou, hartstikke goed, Peter. dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Ja. Da. Ja, dat betekent eigenlijk dat ik na deze bevestiging door Peter kan ik de vraag van Jappie eigenlijk wel afvinken en ook de Biefburger. Ook dan hou ik niet zo heel veel vragen meer over. Dus nieuwe vragen zijn ook welkom. 0800 -121. Want ik heb de vraag van Jan en eigenlijk de vraag van Paul... die een beetje elkaar raken. Paul wil weten waarom er in Nederland zoveel dialecten voorkomen... en Jan wil weten waarom uh, de talen Nederlands en Vlaams zo van elkaar verschillen. Uh, Susanne die uh, zit in de energiehoek. Die wil weten of Essent de belofte uit de reclame wel waar kan maken. Dat de komende jaren uh, de prijzen die Essent kan bieden lager zijn dan iedereens huidige prijzen. Wat nogal een belofte is. Maar als het zo is dan is daarmee meteen de vraag opgelost van Gert-Jan. Want die wil weten waar hij zijn energie en gas moet betrekken om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. En dat is. Nou dan heb ik nog Kobi met de koekenpan, die altijd aan de onderkant aankoekt. En uh, graag oplossingen wil, maar ook graag wil weten of er meer mensen last van hebben. 0800 1121. Uh, Dennis. Ja. Hallo. Hoi. Zeg het eens. Ja, ik wilde even zeggen dat Dadi Driesen al. Ja, arme Dennis, die hangt al twintig minuten in de wacht... en dan mag hij eindelijk gaan zeggen wat hij heeft ingestudeerd om te zeggen... en dan komt hij niet uit zijn woorden. Dennis, zeg ja, het nog wil zeggen, eens. Ik wilde zeggen dat Daniel Dries, die achter ja. me staat, dat dat een hamburger is. Oh ja, een hamburger of een beefburger? Ik geloof dat Daniel Driesen inmiddels de telefoon van Dennis heeft overgenomen... want antwoord ga ik niet meer krijgen. 0800 1121, als je wel een serieus antwoord hebt op een van de vragen... die nog niet beantwoord zijn. Um, nog heel eventjes over dat taalverhaal. Want naar aanleiding van de vraag van Paul over al die dialecten... kreeg ik op de chat heel veel verzoeken om een liedje van Dr. Anders P... En nou zoek ik altijd al een beetje naar platen die een link hebben met de antwoorden. En uh, nou is Dr. Anders P eigenlijk iemand die boven alle dialecten uit alles kan met taal. Dus ik moet heel even zoeken, want dat staat volgens mij op DRS en dan P. Dus dat is best wel eventjes uh, zoeken. En dan wil ik, want dan mag ik kiezen. Want ik vind dat zo talig wat hij doet. Dus dan mag ik, iets, mag ik zelf iets kiezen. Dan kies ik voor Trojka. Omdat dat niet alleen heel erg... Um, of dat heet volgens mij heet die Olga of Olga. Of, um, oh ja, nee, hij heet natuurlijk gewoon De Dode Rit. Ja. Dat is niet alleen talig een heel erg mooi liedje. Maar het is ook nog eens een mooi, maar schrijnend verhaaltje. En met de komst van de winter erg toepasselijk. Dr. Anders P.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 Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort min getran. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïntroduceerd. Nog 52 berst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja sneed ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 bersten en in een blauw kruid de kil.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 ja je ziet er veel dit jaar. hier, overal zit paardenhaar. Steeds hier, brojka steeds leverbaar. hier, zachtjes stort de samovar. hier, met islavisch handgebaar. hier, doe het zelf met naal en schaar. is dat nu niet wonderbaar. Twee hier, brojka half om en één tartar. hier, daar. En liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paard. Koejoes heeft een staatsgedrag. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka is hier ook een abitwerk? Pas gitaar en klapzikaar. Blinken oude weduwe Leef onze goede tijd blijft knap in elkaar gestoken. De Dode Rit van Dr. Anders P. was dat op radio 1. 0800 1121. Met alle vragen die maar in je opkomen. of alle antwoorden van de dingen waar je een beetje verstand van hebt. Pieter, goeienacht. Ja, goeiedag Astrid. Hallo. Um, ik weet, je draagt ons als chauffeur zijn... Er altijd een heel warm hart toe. Klopt. En uh, wij zitten op het ogenblik met een heel groot probleem. Oh. En, dat, en dat is dus het verkeer. In Nederland wordt dus steeds meer het transport... want alle grenzen gaan open. Mm -hmm. En uh, wij worden steeds meer geweerd... uit de industriegebieden om, de gebieden om te slapen. Dus we weten nergens meer waar we naartoe moeten. Het is, uh, alle parkeerplaatsen staan vol in heel Nederland, ja. want het transport neemt toe. Uh, bijvoorbeeld voor heel Rotterdam, de hele haven, mogen we niet meer overnachten. Oh. En als je het toch doet, krijg je een bekeuring van 120 euro. Dus dat is ook niet misselijk. Dan hebben ze wel een paar uh, verplichte parkeerplaatsen die ze aangeven. Die staan altijd helemaal vol. Dan moet je een euro per uur betalen om te slapen daar zo. Ja. Een hele hoop bazen zijn er niet mee content. En die betalen dat de chauffeurs niet meer terug. Oh. Dus het, wordt, het, wordt gewoon, uh, het is gewoon op toremliet het laatste anderhalf jaar is het een gekkenhuis in heel Nederland. Want zelfs de kleine dorpen, ik woon zelf dus uh, in een heel klein dorp. En er zit een industriegebied bij. Dan mag je dus ook niet meer langs de kant in de industriegebieden staan om te slapen. Terwijl je dus nergens geen overlast veroorzaakt. Behalve natuurlijk ja, een hele hoop chauffeurs die uh, ja, de sociale voorzieningen... bijvoorbeeld toiletten en toestanden mis je natuurlijk onderweg... als je op zo'n industriegebied staat. Maar ja, het wordt, het wordt steeds gekker in heel Nederland. We hebben steeds meer problemen op de weg. En de, de, de parkeerplaatsen groeien maar mondjesmaat... en het verkeer uh, verdrievoudigt. En nou, met die grenzen open wordt het natuurlijk nog gekker. Ja. Dus we zitten met een, met een heel groot probleem. Dat als je drie, vier uur slaapt op een parkeerplaats waar je niet staan mag... Ja. staan ze dus aan je deur te rammelen. En dan halen ze je uit je slaap. En als je dus blijft staan en je gaat niet weg... of ze halen de politie erbij. En dan krijg je een bekeuring van 120 euro. Ja. Dus het, het wordt gewoon... In Nederland wordt het steeds gekker. Dus in, aan, aan de ene aan de kant... willen ze... horen op uh, economie, overal. En dat we allemaal te eten hebben. En yeah. aan de andere kant... Uh, zitten ze ons dwars. In verband met... Uh, ja, in de nodige rusttijd. En als we dus door de rusttijd van onze taktegaaf heen rijden... Ja. dan krijg je ook weer een bekeuring in het buitenland. Want als je je weer kapot als je je wagen verzet... want we hebben tegenwoordig digitale uh, apparatuur in de wagen... dat als je maar een meter naar voren rijdt... Dan, uh, ja, dan schrijft hij dat gelijk op. Dan noteert hij dat. En in Frankrijk heeft een collega van mij... met twee minuten tekort pauze al 440 euro moeten betalen. Dus het wordt gewoon te gek. Maar ik probeer even advocaat van de duivel te spelen, Pieter. Want ja. het is toch, ten eerste is het natuurlijk zo dat als het transport steeds maar toeneemt... dat er natuurlijk op den duur gewoon wel maatregelen moeten worden getroffen. Want anders staan al die plekken straks helemaal propvol met vrachtwagens. Mm -hmm. En als, je, ja. als, jullie, ja, als jullie je niet aan de regels houden, dan moeten jullie betalen. Dus misschien moeten jullie gewoon wat beter plannen. Uh, nou, als je dus. Je, je moet maar eens uh, opletten. Als je dus een benzinestation met een parkeerplaats oprijdt. s'avonds. Uh, tussen 7 en 8. Is er geen plek meer vrij. Dus dan rij je van de ene parkeerplaats naar de andere parkeerplaats. En dat is op het in heel Europa zo. Maar in de andere landen van Europa. mag je dus op de industriegebieden. Mag je gewoon staan om te slapen. Daar hebben ze nergens geen probleem mee. Je staat dus niet in uh, het bewoonde gebied. Maar hier in Nederland wordt het steeds gekker. Dan mag je dus niet meer op de industriegebieden staan. Nee, nou, maar dat, ja, dat is duidelijk. En ik snap ook dat het heel vervelend is. Want als je veel onderweg bent, dan moet je op een gegeven moment gewoon slapen. Maar, ja. lang verhaal kort, Pieter. Heb je ook een vraag? Hoe bedoel je? Nou ja, dit programma is zeg maar... Uh, uh, we hebben bedacht onlangs dat we het laten bestaan uit vragen en antwoorden. Mm -hmm. Nou, dit, dit, uh, dit is mijn vraag. Waarom, uh, waarom uh, worden wij geweerd uh, om onze rusttijd te nemen? Misschien weet iemand dat. Ja, maar dat is toch dat... logisch, lieve Pieter? Want als jullie je rusttijd niet nemen... dan rijden jullie straks met je vrachtwagen tegen een boom of erger. Ja, natuurlijk. Ja, maar uh, er moet gewoon iets gedaan worden. En uh, misschien, misschien weten ze wel waarom wij geweerd worden uit de, uit de industriegebieden. Misschien weet iemand dat of zo. Of dat het misschien ja. een uh, eh, uh, levensvervuiling is of wat. Of, uh, ik, ik snap daar geen bal meer van. Snap er is je? vast een collega die ons even bij kan praten. 0800 1121. Ik ga mijn best doen, goed? Oké, okay, bedankt, Astrid. Ga je nu Kette slapen gedacht. zo, Pieter? Nee, ik, uh, ik ben wakker. Ik ga dadelijk beginnen. Oh, en dan ga ik okay. uh, richt, richting Rotterdam. Nou, hou je veilig. Dus, Oké, okay, bedankt. Doei. Mevrouw Visser. Ja, even het volgende. Het gaat nog ja. even over de vlag. Nu wel, ja. Het oranje-blanje-bleu. Ja. Dat is namelijk de prinsenvlag. Ja. De standvader... ...van onze koningin, of onze koning, laat ik het zo zeggen... Mm. ...prins Willem van Oranje, yeah. was prins van Nassau. Yeah. Maar hij erfde van zijn oom, die kinderloos gestorven is... ...het prinsdom Oranje. Yeah. Toen is ook de naam Oranje Nassau. En Oranje Nassau, de vlag, de prinsenvlag is oranje, blanje, bleu. Mm. En als je nog wel eens naar schilderijen kijkt met echt van die oude schepen, weet u wel... dan ja. zie je ook altijd een oranje-blanje-bleu-vlag. En wanneer is nu rood-wit-blauw gekomen? Nu, we vieren 200 jaar het Koninkrijk. En dat is de nationale vlag, rood-wit-blauw. En oranje-blanje-bleu is de prinsvlag. En wat vindt u nou, mevrouw Visser? Zou het leuk zijn om nu te eren van 200 jaar koninkrijk... hoppakee, die oranje er weer in te gooien? Uh, ik ben heel oranje gezind. Ja. Maar de nationale vlag is ook een mooie vlag. En het is toch ook zo, als ik vlag... op een dag dat een van onze prinsen of de koningin... nu de koning, zijn verjaardag viert... Dan gaat bij ons de oranje wimpel eraan. Toch, hè? Dus dan is het eigenlijk al geregeld. Maar dat, ja, maar de wimpel mag je alleen gebruiken bij een viering van het Koninkrijk. Ja, dat het niet, niet uh, bij een... iedereen. Nee, dat iedereen die afstudeert meteen de oranje wimpel eraan knoopt, dat kan niet. Dat, ja, och. Nee. <laughs> ik, denk dat, ik denk dat je er geen bekeuring voor krijgt. En ook niet dat het vlagschennen zal zijn. Nou, maar, ja, maar het is zo. Uh, op een nationale dag bijvoorbeeld... of via meiherdenking... Mm. dan hang je ook de, niet de wimpel eraan. Dat is een nationaal gebeuren. En een viering van het Koningshuis... Nou, dan de oranje wimpel... Zo wij het, zoals wij het ook gewend zijn om te doen. Ja. Maar het oranje, blanje, bleu... dat is de prinsenvlag. Uh, nu nog even over uh, de NSB... over het fascisme. Inderdaad... De fasciste vlag was oranje, blanje, bleu. Hartstikke goed, mevrouw Visser. Dank en u wel. Weet ik, dat weet ik heel zeker. Ja. <lacht> Want wij hadden namelijk in onze straten familie... en die waren NSB. En die hadden ook zo'n vlag. En die meisjes die hadden dan van die donkere kostuumjes en daar hadden ze ja, zo'n zo schuine cap op... en dat middelstuk... Dat was oranje gekleurd. Ja. En, dat, ja, en dat doet ook zo vreemd overkomen. Want hm. wij mochten in de oorlog geen oranje dragen. Van ja. Nee, nee. op een koning in het dag nee. of, of... Wij mochten geen oranje dragen. Maar, maar die NSB-buurmeisjes ja. liep, liepen wel op hun cap met zo'n strook oranje erin. Ja, maar ja. het is natuurlijk toch anders, want ja... Ja, ja. Ik, wat dat nou voor een betekenis had, dat weet ik niet hoor. Maar Oranje-Banje-Bleu, inderdaad, de heeft de NSB, de fascisten hebben daarmee daar te doen. Nou, in mijn, en, geval, de, in mijn geval zeg ik dan, laten we het gewoon bij Rood-Wit-Blauw houden, voor de zekerheid. Dat, dat is de nationale vlag, en we kunnen trots op Nederland zijn. We zijn een koninkrijk, nationale vlag, Rood-Wit-Blauw, met feestdagen van het Koningshuis... De wimpel eraan en boontje blanje, bleu. Dat is de prinsenvlaag. Maar misschien nog een molentje of een tulpje of een klompje? Nee, ach nee. Wietblaadje? Nou nee. nee, nee, nee, nee. Gewoon oh. rood. We hebben toch een prachtige vlag? Helder van kleur. Ja. ja, is ook zo. Nou, dan houden we het zo, goed? Goed zo. Goed dag. geregeld. Dank Doen. u wel. Dag. dag, dag. Mirjam. Ja, hallo. Hallo. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik had een uh, dacht ik een antwoord op de vraag van de koekenpan. Oh. Want ik, ik vermoed dat het ermee te maken heeft dat je op een koekenpan heb je geen deksel zitten. Nee. Of het algemeen, hè? Mm -hmm. uh, en daar roe je dus uh, eventueel van alles en nog wat in of het spat uh, daardoor eventueel vet de rand mm -hmm. En aan de binnenkant heb je een anti-aanbaklaag. En die heb je aan de buitenkant niet. Dus daar brandt het heerlijk in als je dat die koekenpan wat langer op het vuur hebt staan. Ja. Want die pan ja. wordt natuurlijk gloeiend heet. Ja. En ik zeg al aan de binnenkant, anti-aanbaklaag... en dat ben je eventueel ook aan het... Uh, nog, nog met, als je met de saus bezig bent of zo, ben je aan het, aan het roeren of... Uh... Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. En uh, dat je dat, ja, dat je heel goed moet schrobben om dat er iedere keer vanaf te krijgen... en dat dat steeds moeilijker wordt... waardoor die steeds uh, een tandje zwart wordt aan de buitenkant. Ja. ja, Nou, dat zou het heel goed kunnen zijn natuurlijk, ja. Ja, dat het inbakt. Maar ja, wat doe je er dan aan? Toch een deksel op de pan. Wel mee. Oh, nee, ik gewoon, gewoon accepteren. Bijzonder... Ja, ik bedoel, ik vind het bijzonder spijtig hoor. Ik bedoel, het is altijd handig als het helemaal schoon is natuurlijk. Maar ik, ik heb het idee van, ja, het is in zover schoon. Je wast hem af. Ja, het is dan eventueel wordt het zwart. Ja. Maar het vet, het vet gaat er wel af. En... Nou, over bacteriën hoef je het niet te hebben, want als je vet erin schroeit, nou, dan, dan, dan hè? Als, het, als het zeg maar aanbrandt of zo, dan is er ook echt geen bacterie die erop overleeft hoor. Nee. nee. Nou ja, dan hoeven het, ja, maar het ziet er natuurlijk minder gezellig uit. Ja, maar ik, ik weet niet wat jij doet, maar ik zet sowieso zelfs geen koekenpan op, het, op, op de tafel. Oh ja. Dus ja, dat ding staat op het vuur en vervolgens heb je hem in de keuken. Nou vind ik de keuken sowieso al niet zo gezellig. Oh. Dus ik, ja, nee, nou ja, goed. Kijk, um, hou je van koken, staat er af, was dat soort dingen. Hè? Ja. Dus, um, nee, dus ik bedoel, ja, tuurlijk. Het, het, het, het is, het is, je koopt een mooie pan eventueel. Dan is het leuk als je er mooi uit oh. Er gewoon zo zuinig mogelijk op zijn, denk ik. Maar uh, ja, wat niet lukt, lukt niet. Nee. Nou ja, dat is, uh, dat is uh, uh, luid en duidelijk inderdaad. Ja, maar, maar wat doe je dan? Want doe je dan als je bijvoorbeeld, uh, ik roep maar wat, gehaktballetjes kookt? Dan doe je ze eerst in een apart schaaltje voordat je ze op tafel zet? Ik moet je eerlijk zeggen, maar dat heeft er ook met te maken dat ik alleen woon hoor. Oh ja, uh, dus dan gaan ze rechtstreeks op het bord? Het gaat op het bord en ja. uh, dan, dan eet ik gewoon wel aan tafel. Maar uh, dan heb ik het inderdaad allemaal al uh, lekker op het bord uh, Ja, liggen. Ja, ik heb, volgens mij heb ik gewoon de allerbeste oplossing. Vertel, kijk. Ja, ja dat doe ik het toch weer, hè. Maar je wilt, ja. horen, hè? je wilt het horen, hè? Ja, ik wil het heel graag ja. horen. Ik heb zwarte koekenpannen Ja, nee, kijk, die heb ik ook een tijd gehad. Ja. Uh, maar, ik bedoel, toen was het op een gegeven moment ook dat ik dacht... Nou, en trouwens, die anti-aanbaklaag ging toen ook stuk, hoor. Want ik bedoel, ik ga niet voor de buitenkant een pan weggooien. Nee. Maar ik bedoel, uh, hij werd van binnen werd hij weer helemaal blauw in plaats van zwart. Dus dat was ook niet helemaal de bedoeling. Nee. Uh, maar ik, ik merkte toch wel dat hij aan de buitenkant aan begon te koeken. Ja. Gewoon door de door, dubbeltjes door en dubbeltjes. Kijk, eerst is het gewoon keurig glad allemaal aan de buitenkant. Ja, dat had ik daar toen ook niet meer. Dus dat, ik weet niet hoe dat, hoe, hoe, hoe, hoe dat bij jou zit. Maar dat maar ja, dat uh, ging ook niet helemaal goed bij mij. En ik heb nu net weer een redelijk nieuwe. Ja. En uh, ja, dat gaat gewoon nog, uh, nog redelijk beschaafd. Maar ik ja. weet gewoon dat dat niet zo blijft. Ik vind ze ook zo duur, koekenpannen. Ja, ik ook, ja. ja. Goed, nou, uh, Mirjam, volgens mij hebben we het uh, Uit, onderwerp koekenpan voorkomen uitge, uitgeput. Dat dacht ik ook, ja. ja. Dankjewel, hè. Doeg, bedoeg. Doe, doe. Doeg. Jeffrey? Goedemorgen, oh, Hi. Je wilt even hebben over de Vlaamse taal. Ja, heel kort, want ik heb nog één minuut voordat... De Vlaamse taal is ja. oorspronkelijk, maar de Nederlandse taal kijkt voornamelijk naar de buurlanden, het Engeland en Duitsland. Want in Vlaanderen Vlaander, geeft vaak letterlijke vertalingen is het Frans. Ja. Dat hebben Nederlanders niet. Nederlanders meer een taal die meteen oefnen, maar met leenwoorden. Maar Fransen zoeken nou ook naar hoe heet dat? De eigen vertaling voor bepaalde buitenlandse termen en woorden. Dat was het. Ja, die Vlamingen hebben gewoon ook nog invloed van de andere buren. Niet alleen van ons natuurlijk. Ik kom uit Nederlands en zijn gericht op Engeland en Duitsland. Ja, wij zijn gericht op Engeland en Duitsland. Ik vertaal even, hoor, want u bent niet zo heel goed te verstaan. Maar verder spreken we volstrekt dezelfde taal. Dus dankjewel Jeffrey. Dus ja, die is het programma. Dag, gasten. Dag, dag. Tot de volgende keer. Ja, ik, uh, ik streep hem dan nu uh, mooi weg. Hoor. De vraag van Jan over de verschillen tussen het Vlaams en het Nederlands. Heel veel vragen, of eigenlijk gewoon twee, over energie. En uh, ook die vraag over de vrachtwagenchauffeurs is nog niet beantwoord. Dus blijf vooral als je een antwoord hebt of een nieuwe vraag, bellen. 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max.